Ook andere landen zullen eisen dat Afghanistan de corruptie aanpakt en het rechtssysteem hervormt. President Karzai vroeg de internationale gemeenschap zijn land niet in de steek te laten. Het zal nog vele jaren hard werken vergen voordat Afghanistan op eigen benen kan staan, zei Karzai. Het dodental van de overstromingen in de Russische regio Krasnodar aan de Zwarte Zee loopt op. Er zijn minstens 144 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen worden volgens de autoriteiten nog vermist.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 Minister Verhagen zegt dat hij vorig jaar heeft ingegrepen om een deal te redden... die dreigde te mislukken door de anti islamstandpunten standpunten van gedoogpartner PVV. Hij zei in Nieuwsuur dat Nederland tientallen miljoenen euro's had kunnen mislopen. Een investering door een bedrijf in het Midden-Oosten zou niet doorgaan... omdat de directie ontevreden was over uitlatingen van Wilders. Verhagen zei dat hij meteen op het vliegtuig stapte toen hij het hoorde. Naar eigen zeggen redde hij de deal door met het bedrijf te praten...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 De hoofdaanklaagster van het internationaal strafhof in Den Haag zei eerder dat de vernietiging van religieuze en historische gebouwen een oorlogsmisdaad kan zijn. De gemeenschap van West-Afrikaanse landen, ECOWAS, wil dat het strafhof oorlogsmisdadigers uit Mali gaat berechten. Vlak voor de herdenking van de 50ste verjaardag van de Duits-Franse verzoening zijn op een militaire begraafplaats in de Franse Ardennen graven van Duitse soldaten uit de Eerste Wereldoorlog beschadigd.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 In Ras verhinderden gewapende bendes dat mensen stembureaus in zouden gaan. President Mugabe van Zimbabwe is teruggekeerd uit Singapore na medische behandeling. Volgens zijn woordvoerder zou het gaan om een routineonderzoek, maar er zijn speculaties dat hij ernstig ziek is. Uit diplomatieke documenten die door Wikileaks werden gelekt zou blijken dat Mugabe prostaatkanker heeft. De 88-jarige Mugabe heeft beweringen over zijn ziekte tegengesproken. Hij zei dat hij fit genoeg is om mee te doen met de verkiezingen van volgend jaar.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 Het weer veel bewolking en regen- en onweersbuien. In de loop van de middag vanuit het zuiden mogelijk wat zon. Er staat een matige zuidwestelijke wind. Het wordt 18 graden op de wadden tot 22 in het oosten. Na het weekend wordt het nog wat frisser en het blijft wisselvallig. Dit was het NRA Journaal.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 Ik kan het niet laten. Zo af en toe moet de gierzwaluw even langskomen in ons programma. Al is het alleen maar omdat ik ze dagelijks met tientallen... ja, misschien wel met honderden, of overdrijf ik dan... tegelijk boven mijn hoofd hoor gieren zodra ik een stap buiten de deur zet. En ik dan gelijk met samengeknepen ogen omhoog turen... en wijzen naar die zwarte schichten. En mijn kinderen dan, ja, de gierzwaluwen weten het nou wel. Maar... Afgelopen week zag ik toch weer iets nieuws en heel bijzonders. En ik maakte er een filmpje van dat nu op de website van Vroege Vogels staat. Bij een aantal dakkapellen van een rijtje jaren 30 huizen... deden tientallen gierzwaluwen aanvliegpogingen op dezelfde nestopingen. Keer op keer kwamen ze in golven op de opening tussen de dakpannen af. En keer op keer gingen ze net niet naar binnen. Net voor de opening weken ze uit of landen ze op de dakpannen... om daarna naar beneden te tuimelen en vanuit de dakgoot weer op te stijgen. Op de momenten dat het rustig is bij, de, bij het nest kun je het gepiep van jongen horen. Duidelijk een nest jonge gierzwaluwen dus. Maar dit zijn meer dan twee oudervogels die met voedsel aankomen. Wat is dit nou voor fenomeen? In eerste instantie filosofeerde ik over een hele groep gierzwaluwen die de twee ouders helpen om de jongen op gewicht te krijgen voor de grote reis naar het zuiden rond 1 augustus. Maar Joost Huizing, gierzwaluw liefhebber van het eerste uur... wist me te vertellen dat het om dieren zonder nest gaat die op het geluid afkomen. En is even komen controleren of het een geschikte plek is... om volgend jaar zelf een nestje te beginnen. Niks geen burenhulp dus, maar simpelweg azen op het mooiste plekje. De jonge ouders zijn dus gewaarschuwd. Volgend voorjaar een dagje eerder vertrekken uit Mali. Morgen. Hoewel uh, ja, de weeromstandigheden een beetje tegenvallen. Donkere wolken pakken zich samen boven schavenland. Het regent af en aan een beetje. Maar toch kijk ik uit naar het moment dat ik hier voor het kapitaal de vijver in mag springen. In het kader van de Big Jump. Het internationale evenement waarmee aandacht gevestigd wordt op de waterkwaliteit in Europese sloten en plassen. Dat doen we uh, rond negen uur. Uh, ook komt hier hoogleraar Geert de Snow... om ons te vertellen hoe het nu precies gesteld is... met die waterkwaliteit in Nederland. En uiteraard meer nieuws over Janine... die inmiddels weer in het land is. Het gaat steeds een beetje beter met haar. En uh, onze imker, Pim, die uh, staat nu hier achter het kapitaal klaar... om eens even een kijkje te nemen in onze uh, bijenkast. Hij heeft ja, berichten van de koningin, koninklijke berichten. Mijn naam is Menno Bentveld en tot tien uur is dit Vroege Vogels. u hoorden van de Belgische componist françois Joseph Gossek... het Allegro uit de symfonie in D groot. Nou Pim uh, Lemmers en, uh, en ik uh, staan inmiddels achter, de, achter het Capitool bij onze, onze bijenkast. Nou de bijenkast staat er vredig bij hè, Pim. Ja en hoe zien we eruit hè? Dat zouden we bijna zeggen op deze zondag Meno. Ja hoe zien we eruit? Nou we hebben allebei weer zo'n enorm uh, pak aan uh, met veel gaas en uh, witwil. Uh, Pim wat, wat verwacht je nu aan te treffen? In de kast. Nou, twee weken geleden hebben we gekeken, toen hebben we de koningin nog gezien. En van de week heb ik even gekeken, toen zag ik koninginnencellen. Dat betekent dus dat, dat ze troonafstand heeft gedaan, de koningin. En dat er vandaag een nieuwe koningin wordt geboren. Nou is alleen de vraag, Menno. Eh, hebben de beiden dat allemaal zelf al geregeld? Of moeten wij de natuur in de kast nog een klein beetje gaan helpen? Dat betekent dus koninginnetjes laten uitlopen zodat de bijen weer een nieuwe koningin hebben. Nou, uh, laten we maar eens gaan kijken. Jij hebt de kast nog niet open gehad? Ik uh, ben woensdag jongsleden hier voor het laatst geweest. Maar nu net niet. Nee, en ik gaat... ben nog niet. Geweest. Nu gaat Pim zijn pijpje aansteken. En ja. Hij heeft, hij heeft uh, een, een pijpje in zijn mond en daar blaast hij wat, wat rook mee uit. Om uh, als de kast open gaat de bijen een beetje te versuffen. Dat ze ons niet gelijk met zijn duizend. Nou, hoeveel zitten er in, Pim? Nou, een stuk of 35.000 nu. <laughs> niet dat ze ons niet met z'n 35.000 gaan uh, aanvallen. Nou, hebben we die pakken wel aan, maar 35.000 bijen op je. Kijk, en nu gaat de kast er open. Er gaat een beetje rook overheen. En uh, honing, hè? Honing? Ja. Maar ik zie heel veel van die houten raten. En waar zie jij dan gelijk honing? Kijk, hier eens even. Oh ja, oh. daar gaat nu een raad uit. En we zien inderdaad de sappige honing. Ja, de bijen komen gelijk op ons af. Maar we zien de sappige honing in al die raadjes zitten. En hebben ze dat... dat? veertien dagen tijd. Oh, dat is wel heel mooi. En hebben ze dit nou allemaal zelf gebouwd, al die, al die raadjes in die hokjes? Ja, ze hebben het gevuld en vervolgens doen ze er ook een dekseltje op, Menno. En dat betekent dus dat de honing goed is. En we hebben wat rook in de kast geblazen, daardoor worden die bijen rustig. En je ziet dat ze zich volzuigen met honing, hè. Zie je dat? Dat is het enige kostbare in zo'n uh, zo kast. Ja, ze denken er is brand. En we zijn... Wacht we zien hier een stel bij. Mag ik nog even zien? Daar zien we een stel bij met hun kopjes in zo'n uh, vakje. Ja, in zo zijn ze nou uh, uh, uh, nectar aan het brengen of honing nee, eruit aan het halen? Nee, nee, het is zo: ik blaas wat rook in de kast. Oh, jee, denken ze: er is brand. Nou, wat is waardevol? Honing, ze zuigen zich vol met honing. En dan heeft die dikke honingbuik. Hè, die zit een klein beetje in de weg om te steken. En dat betekent dus dat ik wat rustiger in de kast ga werken. Ze beginnen nou toch wel heel erg flink te zoomen weer. We horen ze ook goed. Ik hou de microfoon er even bij. Ik heb het idee dat ze nu wat wilder worden, Pim. Ik ben wel heel blij met dit, uh, dit pak. Maar nu, zei je... Er was natuurlijk een oude koningin. Oud, uh, wijs, maar de dagen moe. En um, zijn er nieuwe koninginnen? Ja, er zijn nieuwe koninginnen. Ze is drie jaar oud geworden, de oude koningin. Dus dat is vrij, oh. vrij oud is ze geworden. Normaal is een imker blij dat ze twee jaar oud wordt. Deze koningin is drie jaar oud geworden. En ik ga kijken of er nieuwe koninginnen zijn. Moet je... Kijk maar nou, dit is niet te tillen bijna. Zo... Ja, ze... Die kast bestaat uit uh, vijf uh, lagen. Boven is de deksel en daarna komen er stukken kast met allemaal raten erin. Die staan op elkaar gestapeld en Pim tilt ze eraf en moet... Uh... Nou... Uh... Alle krachten aanwenden. Want hoeveel, hoeveel kilo zou er dan in zitten, denk je? Nou, ik denk dat er nu 10, 12 kilo honing al is. Dus dat zijn de eerste 25 potten honing van, uh, van het kapitol. En wat een bijen zitten erop, zeg. En wat een honing. Nou, Pim, ik zou zeggen, zoek jij even door naar die nieuwe koninginnen. Want die zitten dan nog misschien verstopt onder dopjes, begreep ik. Um, zie je ze al of uh, laten we jou even verder zoeken? Nee, ik ga verder zoeken. Oké, okay, Pim gaat verder zoeken. Um. Gaan wij naar een, een, een ander onderwerp ja, wat hier tegenaan schurkt. Vanaf vandaag is heel Nederland verslaafd aan een nieuw spel. Althans, dat hopen de makers van Being the Game. Being, bijen, snapt u hem? Het is een, een spel dat op internet gespeeld moet worden... en uh, waarbij zoveel mogelijk bijen gered moeten worden. Voor elke 30.000 geredde virtuele bijen komen echte bijen in de plaats. Ja, hoe zit dat? Verslaggever Steven van der Hulst speelt het spelletje mee met bedenker Tom van de Beek. Ga naar de website, www.ilovebeing.nl. Met dubbel Daar aangekomen zie je een kleurrijk geheel van bijtjes, bloemetjes, gras... mooie blauwe lucht, honingraten. En een aantal knoppen waarvan één Being the Game heet. En daar kom ik voor. Het spel. Het spel om bijen te redden, toch? Precies. Red jij een bij? staat er ook bij. Want hoe werkt het? We leg hem eens kort uit. Wat voor spel is het? Je komt dus online... Doorloop je eerst een korte gebruiksaanwijzing. Hoe werkt het precies? Je drukt nu aan zoek spelers. Vervolgens, ja, spelers zoeken. Dan wacht je een seconde of twintig. Dan zoekt hij online naar andere spelers die op dat moment ook inloggen. Op een andere computer? Door het hele land? Ja, ja? ook in Goes en in Den Bosch en Groningen. Oké. Okay. Nou Na twintig seconden heeft hij iemand gevonden of meerdere mensen. Want je kan het maximaal met vier mensen tegelijk spelen. En dan begint de game. En wat moet je dan precies doen met die vier mensen? Met die vier mensen verzamel je zoveel mogelijk nectar En zoveel mogelijk verschillende soorten nectar, Want bijen hebben biodiversiteit nodig om te overleven, om gezond te blijven. En uiteindelijk komt daar een winnaar uit, sowieso. Je haalt, die, je haalt zoveel mogelijk punten. En al die punten van alle spelers die het spelletje doen... worden uiteindelijk aan het einde van de week bij elkaar opgeteld. En daar moet dan een weekdoel gehaald worden. Het weekdoel is dat je 30.000 bijen moet redden... Als je dat doel gehaald hebt, dan worden de virtuele bijen worden omgezet in fysieke bijen. Dus dan wordt er ergens in Nederland op een dak van een gebouw wordt een bijenkast geplaatst. Nou, ik zie dat er één iemand online is. Spelen het dan maar, denk ik. Hè? Laten we maar eens gaan spelen, hè. We zien uh, allerlei bijtjes vliegen over een groen veld met bloemetjes. Nou, ik ben er koningin bij en ik heb een aantal bijtjes achter me aan. J jij bent de, jij hebt drie bijtjes ik, achter je ik, aan. Ik ben de gele inderdaad. Ja. Ik moet over de, bijtjes heen, over de bloemetjes heen vliegen. En bij elk bloemetje waar ik ben, laat ik een bijtje achter. Die bijtjes die gaan uh, nectar verzamelen. Uh, als ik van een bepaalde soort nectar genoeg heb, haal ik mijn bijtjes weer op. En zet ik ze op een ander bloemetje neer. Ondertussen zie je rechts in beeld zie je hoeveel nectar je verzameld hebt. Even kijken, hoeveel nectar heb je nu dan verzameld? Nou, die gele, dat gaat goed. Die blauwe gaat niet zo goed, hè? Nee. Jij hebt 207, 9, 11 punten. 213 punten, dat gaat heel hard. Ik denk dat... Uh, die blauwe blijft dat, op nul staan. Ik denk dat hij dat de... Je begrijpt niet helemaal goed wat de bedoeling is. Precies. Is leuk spel, het ziet er hartstikke leuk uit. Geinig, vooral. Maar wat wil je ermee? Wat wij willen bereiken is dat veel mensen op een laagdrempelige, leuke manier in aanraking komen... met ja, wat er eigenlijk aan de hand is met de, met de honingbij. En wat je daar vervolgens ook zelf aan kan doen... om het lot van de bij te verbeteren. Maar uiteraard hebben we meer dan alleen die game. Uh, die is onderdeel van een, van een grotere website. Nou, op die website staan allerlei uh, andere dingen die je kan doen. Ik zie hier op de, de site Cursus Urban Beekeeping. Wat houdt dat in? Ja, je ziet de laatste jaren dat in steden als New York, Tokio, Parijs, Londen... dat er steeds meer mensen met, uh, met urban beekeeping bezig zijn. Dus met het bijenhouden in de stad. Nou, een hele leuke manier om met bijen bezig te zijn. Om de bijenpopulatie ook gezonder te maken. Want in de stad worden geen pesticiden gespoten. Nou, wij vinden dat het tijd is om het ook in Nederland te gaan introduceren. Maar dat betekent dat je, ook al woon je in een flatje op driehoog... kan je op je balkonnetje een bijenkast neerzetten? Er zijn zelfs mensen die het binnen... Die dat binnen hebben, dan wordt het al een beetje raar. Maar... Dat lijkt me niet heel prettig. Nee, daarom. Dus wij, uh... moet je wel heel erg van bijhouden, toch? of niet? Dan moet je, Ja, daar moet, ja, moet je wel heel erg van bijhouden. Maar we, we geloven wel, op... sowieso op een daktuin is het ideaal. En in een gewone tuin natuurlijk ook. En zelfs op het balkon kan het. Ja. Het spel, is dat uh, verslavend? Nou, ik vind het uh, behoorlijk verslavend. Kijk, ik heb nu 27 bijen gered. Maar ja, we zijn nog lang niet aan het weekdoel. Dus ik wil nu de hele week door blijven spelen. Nou, zullen we dan nog een potje doen? Zullen we maar doen dan? Oké, okay, is goed. Ondertussen staan wij nog steeds buiten bij de bijkast. Pim haalt de ene raad naar de andere omhoog. Ik, ik heb het idee dat hem inmiddels 400 bij om ons heen zoomen. Uh, uh, kunt u nou niet... Ja, Pim, moet lachen. Ik kom zo terug weer bij jou, Pim. Kunt u nou niet wachten om dat spel te spelen? Vandaag kan dat. Be in the game op onze site vroegevogels.varen.nl staat meer informatie. Voor draaiorgel La Laterne Magique. Uh, uit de film over, uh, over De Neus. Voor de komst van Holledaar dachten we dan uh, gewoon aan uh, Cyrano de Bergerac, de man met de grote neus. Uh, gespeeld door Gérard Depardieu als Cyrano. En de soundtrack werd, gecom werd gecomponeerd door de Fransman Jean-Claude Petit. Maar die neus was niet Petit. En hier sta ik bij Pim. Pim staat nog steeds een heel zachtjes een beetje rook over die bijen te blazen. De, de, heel veel ratten liggen nu op de kasten. De honing kunnen wij zien. Maar de grote vraag is, Pim, de koningin. De oude koningin, vertelden we net, die was oud en moe. Er was tijd voor een nieuwe koningin, heb je al signalen ja. gezien? Ja, ja, in de auto liggen inmiddels beschuimt met muisjes. Ja. Ah. Roze muisjes natuurlijk. Want ja, ze is geboren. En dat heeft die de natuur. Dat hebben de bijen zelf allemaal geregeld. Ik zal het raampje eruit halen. Ja. Pim, kruipen die bijen nooit in je broekspijp? Want ja. er, zijn, er zitten nu ja. zoveel bijen ja. op ons pak en op de microfoon. En ik krijg nu toch echt, echt een beetje... Ik voel nog niks steuken, maar ik krijg nog een beetje kriebel overal. Ja, ik... ik zat er net aan te denken. Ik denk, Menno, je moet voorzichtig zijn. Ja. Want uh, ja, de dames die zoeken wel eens de warmte op. En dan kruipen ze inderdaad via de broekspijp omhoog. Hey, hier heb ik een raampje. En daar kun je dus op zien, daar zaten van de week twee koninginnencellen op. Dat zijn grote doppen. Je ziet het zelf hier. Ja. En dat zijn gemetselde kamertjes waar een koninginnen-eitje in is gelegd. Nou, ik denk in dit geval misschien wel een redcel zelfs. Dat ze dachten van, jee, oh, het is rot weer. De koningin die was al niet zo, we hebben het gezien twee weken geleden. En ze maakten al niet zo'n frisse indruk meer, vond ik. Nou, dat betekent dus dat ze zelf een, een nieuwe koningin gaan maken. Hier zaten twee doppen op. Inmiddels zijn die twee doppen half afgeknaagd. Dat betekent dus dat er een nieuwe koningin inmiddels in de kast loopt. Ja. En die, die, die kamertjes zijn dus, want de doppen, dat zijn zeg maar dekseltjes op die kamertjes. En die zijn er afgeknaagd. En die koninginnen wandelen nu ergens rond. Twee, zeg je? Nou, ik denk zelfs meerdere. Ik denk een stuk of drie, vier. En wat doen die, weet je het nog, van de les van veertien dagen geleden? Die gaan met elkaar knokken. Ja. Net zo lang totdat er eentje overblijft. Die gaat paren op een gegeven moment met 35 mannetjes. Dat doet ze overigens bij een temperatuur boven de 20 graden. Er zijn heel veel mensen die denken, nou ja, tussen de buien door, bij 16 graden. Dat gebeurt dus niet. De temperatuur hoger dan 20 graden. En dan mogen we pas Menno over een week of drie, vier gaan kijken of ze inmiddels gepaard heeft dan. Maar eerst nog even naar dat, die, de, de stap. Je zegt, die koninginnen gaan, uh, gaan vechten met elkaar. Zie je dat vaker in de dieren? We zijn natuurlijk de mannetjes, hè, denk aan de edelherten. Of, die, die, de mannetjes vechten om de vrouwtjes, maar hier vechten de koninginnen met elkaar. Ja, net zolang totdat er eentje overblijft. En diegene gaat dan eerst op oriëntatievlucht. Ze worden onrustig, merk je trouwens erbij. Ja, die, echt... die, koningin, die, die koningin gaat op oriëntatievlucht nadat ze gevochten heeft. Ja. En dan is dat moment supreme, dan, dan gaat ze op bruidsvlucht. Het woord bruidsvlucht, ik ook al zo mooi. Bruidsvlucht gaan. Dan paart ze in de lucht met. met 20, 25, 30 mannetjes keert naar huis. Heeft voor vijf jaar lang sperma. En uit een bevrucht eitje komt een werkster. Uit een onbevrucht eitje komt een mannetje. Zo'n klein beestje. Je hebt hem 14 dagen geleden gezien, Menno. Ja. Het is een heel klein... Ja, fysiek wel iets groter dan een, een gewone we werkster bij. Ja, maar het, het is fascinerend natuurlijk, hè. Jij zegt onbevruchte eitjes worden mannetjes, worden darren. Um, dan zou toch ook die koningin die niet bevrucht is ook eitjes kunnen leggen? waar mannetjes dan uitkomen, of niet? Een technische vraag, man. Ja, maar gebeurt, of je legt alleen maar de koningin eitjes. De koningin kan eitjes leggen. Er gebeurt wel eens dat een koningin sneuvelt tijdens haar bruidsvlucht... en dan gaat de werkster de rol overnemen van de koningin. Maar zo'n werkster heeft niet gepaard en legt dan onbevruchte eitjes... Voor de mannetjes. Ja, mannetjes worden dat. Maar dan dat. wordt het volk darrebroedig. En daar heb je dus niks aan. Want het zijn de dames die het juist doen in een bijvolk. Die verzamelen de honing. Ja, en dan noemen ze darrebroedig volk. En dan is eigenlijk het volk afgeschreven. Dus op zich wel tricky. Want die koningin maakt haar collega... Of haar concurrenten eh, maakt ze dood. <coughs> en dan moet zij het allemaal doen. Er is geen troonopvolger dan. Nee, klopt. Klopt. En nu nu de, de honing, Pim. Want we zagen het al zitten. Is het nou, moeten we nou wachten op het honing? Want ik begrijp dat op een gegeven moment komt er honing zwengelen. En dan krijgen we echt potjes honing eruit. Maar is het nou mogelijk om nu al wat te... Ja, een jij, likje? Ja, ik durf ja, mijn vinger er wil, niet. Jij wil al proeven natuurlijk, hè? Ja, nou ja, ik durf mijn vinger natuurlijk niet in die... Weet je wat we wel kunnen doen, Menno? Het ja. Een raampje eraf halen. Ja. Er eruit en... en dan...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 Ook bij Volkswagen Bedrijfswagens hebben we nu vaste lage onderhoudsprijzen. Zo betaalt u bijvoorbeeld voor een caddy vanaf vier jaar oud 229 euro ex-btw. Kijk op volkswagen.nl slash actie welke modellen nog meer een vaste lage prijs voor onderhoud hebben. Radio 1, het NOS Journaal.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 De Russische president Poetin heeft het rampgebied aan de Zwarte Zee bezocht... dat gisternacht werd getroffen door een watersnoodramp. Zeker 144 mensen kwamen om het leven. Tientallen mensen worden nog vermist. Poetin wil dat wordt uitgezocht of de plaatselijke autoriteiten... de bewoners wel op tijd hebben gewaarschuwd voor het noodweer. West-Afrikaanse landen hebben Mali opgeroepen de VN om militaire steun te vragen... bij het heroveren van het noorden van Mali op moslimstrijders. Het gebied is sinds maart in handen van extremistische moslims. Die hebben eeuwenoude islamitische beelden en graftomben stuk geslagen omdat ze de heiligdommen beschouwen als afgoderij. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weer Online. Vanuit het zuiden trekt een buiengebied over het land. De buien kunnen stevig uitpakken met plaatselijk onweer en windstoten. Vanmiddag wordt het in het zuiden op een enkele bui na droog en breekt de zon door. Het noorden houdt lang te maken met veel bewolking en buien. Het wordt vanmiddag zo'n 19 graden aan zee tot 23 in het oosten en er staat een matige zuidwestenwind. Vanavond en vannacht wisselen opklaringen en een enkele bij elkaar af. De minimaal liggen rond de 14 graden. Morgen overdag vooral het er weinig. Er is kans op een bui en tussendoor breekt de zon soms door. Het is fris met 18 graden op de wadden tot 21 net zuidoosten. De dagen daarna blijft het wisselvallig en koel. Wist u dat als lepra in een vroeg stadium wordt ontdekt... de vreselijke gevolgen voorkomen kunnen worden? Het medicijn tegen lepra is er al...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 Ja, met uh, ongeveer, ik uh, nou, denk een, een kilo honing. Daar hebben uh, ze 60.000 vlieguren voor uh, gemaakt. Met een, lepeltje, met een lepeltje poer ik nou ja. een beetje... Al die wasdekseltjes kun je er een klein beetje afhalen. Wij doen dat normaal met een onzegelvork. Een onzegelvork. Ja, dan schaap je dus al die wasdekseltjes eraf. Ja. En dan uh, zie je de honing uh, glinsteren. Ja, nou die zie ik nu niet. Ja. Ik heb ze nu hier ja. op een, een telep. Het is heel erg... Uh, ja, het is echt blank. Het is helemaal ja. doorzichtig. Hele mooie honing. Hele nou. mooi. Nou, ik ga nu proeven. honing 2012. Maak geen geintje dat er een bijsmaak aan zit. Nee, het is heel, het proeft heel erg goed. Is hij zacht of is nee, hij nee. een beetje mintachtig? een beetje minachtig. Hele zacht. Ja, ik zou niet kunnen zeggen van nee. welke bloemen het nee. hier uit de buurt komt. Nee, maar het, het, heel veel linden. Heel zacht, ja, heel erg zoet. Ja. Nou, heerlijk zeg. Alsjeblieft. Nou, Pim, dank je wel. Graag Tot je spoedig dan. maar weer. Hoi je. Dank je, Pim. Goed. Uh, half negen geweest, ja, bijna vijf of half negen. Uh, de tijd hier live tegenover me zit de column nog, columnist van zondag 8 juli. En het is... Wim Daniels. Wim Daniels. Wim Daniels is... Uh, ja, hij is taal. En dan taal in de meest brede zin van het woord. Hij schrijft, publiceert, dicht, draagt voor, acteert, stand-upt... en treedt op, soms bij Pauw Witteman... en altijd in Spijkers met Koppen. En nu een keer in... Vroege vogels, wat Midas zeg maar jarenlang was voor vroege vogels... is Wim Daniels voor spijkers met koppen. Zo moet u het zien. Uh, uh, uh, vakantie van spijkers met koppen? Ja, er zijn nu wel zomerspijkers. Maar dat wil zeggen dat uh, Dolf Jans uh, twee uur lang met één persoon praat. En dan mag jij er niet tussendoor? Nee, nee, nee. nee, nee. Nou, uh, fijn dan dat wij een gaatje voor je hadden. En wij zijn erg blij dat jij hier bent. Hier is de column van Wim Daniels. Vorige maand kreeg Dierenpark Dierenrijk in het Brabantse Nune er drie leeuwen bij... Drie jonge mannetjes leeuwen, broers van elkaar, genaamd Rob, Henk en Mike. De drie kwamen uit burgers Soenanen. In, in het bericht dat er over in sommige kranten verscheen, waren niet de namen van de dieren het meest interessant. Dus Rob, Henk en Mike. Maar het gegeven dat de leeuwen de vervangers waren van twee elanden die in februari in het dierenrijk waren overleden. Zo gaat het in de mensenwereld niet. Als er bijvoorbeeld een tante overlijdt... kun je daarvoor in de plaats niet zomaar Gino, Lollo, Brigida nemen. Of nog beter, Diewertje Blok. Maar bij dieren kan het blijkbaar wel. Twee elanden gaan dood en je neemt er drie leeuwen voor in de plaats. Natuurlijk wilde ik ook nog wel weten hoe die twee gestorven elanden hadden gegeten. Elke en Zoe, zo bleek. Elke was de moeder en Zoe de dochter. Zoe had ook nog een tweelingbroer, dat was Sep. Maar die zit in een dierentuin ergens in Tsjechië... Of hij daarvoor of na de dood van Elke en Zoe is heen gegaan, weet ik niet. Maar mij moet van het hart dat dierenfamilies... wel heel erg gemakkelijk uit elkaar worden gehaald. Alsof dieren geen familieband kennen. Waar zijn bijvoorbeeld de ouders van Rob, Henk en Mike gebleven? Weten die dat hun drie zonen nu in het dierenrijk in Nune zitten? En waar in hemelsnaam is de vader van Zoe en Seb, de man van Elke? Daar heb ik niks over gelezen. Misschien is ze zelfs wel helemaal niet op de hoogte gebracht... van de dood van zijn vrouw en dochter. Het enige dat ik van hem weet... is dat dat die Iwan heet, alsof de kwestie op zich al niet verschrikkelijk genoeg is. Nu maar hopen dat Rob, Henk en Mike het naar een zin hebben in het dierenrijk... en geen kou vatten, want door wie moet je drie leeuwen vervangen? Parkieten lijken me geen optie of het zouden citroenparkieten moeten zijn. Misschien is een Fenix iets. Daarvan zijn er vorige week drie in Artes geboren. Fenix zijn woestijnvosjes. Het was 27 jaar geleden dat er nog Fenix geboren waren in Artes. Merkwaardig was dat ik overal in de krant het meervoud Fenix las. Enkelvoud Voufennik, meervoud Fenix, Terwijl mijn Vandalen woordenboek alleen het meervoud Fenneken kent. Met één K, zoals je monniken met een K schrijft. In de kerk zijn ze trouwens nog niet uit over wie je monniken moet vervangen als die doodgaan of uitsterven. Ik heb me nu voorgenomen, omdat ik er toch vlakbij woon, komende weken eens naar Rob, Henk en Mike te gaan kijken. En dan hoop ik niet dat ze er ongeïnteresseerd bij liggen, want daar hebben de leeuw wel een handje van. Wat dat betreft heb je een Elander meer en ook al een Parkieten. Over fennix durf ik me niet uit te spreken. Het zou me niks verbazen als de drie fennixjes uit de over een tijdje al ingeruild gaan worden. Misschien wel tegen twee Brahmaanse wouwen uit Sri Lanka. Want uit dat land lijken we nog wat dieren te goed te hebben. Afgelopen maand belandde ik heel toevallig... tijdens een reis door Sri Lanka in de dierentuin van Colombo. En wie zag ik daar pontificaal door een kooi huppen? Drie Hollandse konijnen, althans. Ze leken me heel Hollands te zijn. Ik geloof niet dat ze namen hadden, maar zoals ik ze inschatten, hadden ze gewoon Jan, Piet en Klaas kunnen heten. Mijn grote vraag was natuurlijk of ook in dit geval sprake was van genadeloos doorgesneden familiebanden. Bijvoorbeeld met een vader en moeder die nu nog gewoon in de Kennemerduinen zitten. Ik vrees het ergste. Uit het, het slotakkoord, uit het ballet voor kinderen Leventail de Jeanne de Pastourelle van uh, Francie Poulenc. Waar ooit een grote polder zou komen, ligt nu een saaie groene bak met ertessoep, het Markermeer. Dan moet er moet daar nodig wat gebeuren en niet alleen om de waterkwaliteit weer op peil te krijgen. Eerder dit jaar bracht Natuurmonumenten al plannen naar buiten voor de Markerwadden... En in de maanden juli en augustus vraagt de regio Amsterdam-Almere-Markermeer... aan haar bewoners wat zij vinden dat er moet gebeuren met het Markermeer. Het advies van Roelof Balk, de directeur van de werkmaatschappij markermeer Ijmeer, kom eens kijken in medeblik. Dat liet verslaggever Rob Buiten zich geen twee keer zeggen. Dus hij naar medeblik, waar hij wordt rondgeleid door Piet Kopier van het recreatieschap. Piet Kopier van uh, het recreatieschap. Het uh, gebied ligt er nog maar even. Maar uh, de vogels hebben het al gevonden. Tureluurs horen op de achtergrond, kluten. Het is een ja. drukte van belang. We zeggen wel dat de natuur is overal. En dat klopt ook. In de, op het moment dat het project opgeleverd werd, zelfs al tijdens de aanleg, uh, waren de vogels uh, reeds aanwezig. We kijken uh, voor een deel tegen uh, ja, basaltdijk of dijken aan. Uh, het is een uh, bepaald principe. Er zit een, uh, een zanddijk met daaroverheen een basaldijk die het hele gebied uh, moet beschermen tegen de weersinvloeden. En dat schermt een, een soort uh, ja, een binnenhaven af ja. wat uh, zowel recreatie als natuur ja, moet worden. Het is, uh, het is een gebied van 45 hectare waar uh, recreatie en natuur elkaar uh, tegenkomen. In de zin van dat we kunnen zwemmen, wandelen, varen en uh, de vogels kunnen broeden, uh, verpozen, forageren. Iedereen mag overal komen, zowel de vogels als de recreanten. Uh, niet overal natuurlijk. Kijk, de vogels hebben bepaalde privileges. Er zijn eilanden aangelegd, aangelegd bepaalde vogeleilanden, waar vog die speciaal gereserveerd zijn voor de vogels en andere natuurontwikkelingen. Al oh, dat zand, waar komt dat vandaan? Vogeleilanden komen eigenlijk uit de directe vageel voor het Stoommachine Museum. En het zand komt verderop uit IJsselmeer vandaan. Ja. Waarom zou je het afvoeren als je er ook een mooi vogeleiland mee kan maken? Zo, is dat werk met werk, zeggen ze dan? Ja. Er is de visdief op de achtergrond. Ja. Het is, uh... Je hoeft maar ergens een eiland neer te leggen en dan komen visdiefen ja. op af. Hè? Ja, wat dat is, zijn net mensen. Zo gauw het er is, dan, dan weten ze het ook te vinden. Natuur, natuur is overal, zeggen we altijd. Hè. Ja, Roelof Balk van de werkmaatschappij markenmeer eimeer loopt hier ook uh, ja, volgens mij verlekker te kijken. Dit lijkt wel wat, hè? Ja, dit is, dit is mooi. Er zijn natuurlijk wind, die elementen, het gevoel. Lekker buiten en uh, ja, de dynamiek tussen land en water komt hier mooi naar voren. Ja, Iets verder uh, naar het... Uh, even kijken, die kant moeten we opkijken, uh, over het water. Daar heel in de verte, daar ligt uh, de dijk, Enkhuizen-Leliestad. En daarachter ligt uh, jouw werkgebied. Daar gaat het gebeuren. Daar, uh, daar ligt het... Je ziet hoe groot het is. Daar ligt het werkgebied, uh, enorm uitgestrekt gebied. Mensen zijn ook, uh, vinden de wijsheid ook zo mooi. Maar Zo'n idee van zo'n zo vooroever, dus uh, werk met werk maken, zegt Piet ja. Kopier al. Uh, als er dan toch uitgebaggerd moet worden, maken dan... Uh... ...vogeleilanden van, recreatie. Ja. Dat uh, idee, uh, dat slaat nou, wel aan. Dat idee is een heel, heel sterk idee, want je merkt... ...mensen zijn, uh, houden ook van dit gebied en zijn vaak juist van... Ja, de, ...de een zegt van, uh, doe dat nou niet, die natuur... ...want dan kan ik er niet meer recreëren. Je ziet hier als het helemaal ligt het, het tegendeel is waar. Het, het trekt vervolgens juist uh, de aandacht van, uh, van beide kanten. Die, de, de, de vogeltjes kunnen er komen en vinden het spannend, en de mensen ook. En dat uh, heeft elkaar hier gevonden. En, en uh, nu is het toch te gewinderig, straks is het... Uh, het is minder winderig en het is juist mooi weer. En dan kan je er, ga je er op het kleine stukje strand liggen. En uh, ja, dat is, uh, is het spannende, het is een spannende mengvorm. Ja. Maar zou het ook jullie probleem in het Markemeer kunnen oplossen? Want ja, de, de reden dat daar nou al zo lang over gepraat wordt is dat ja, het Markemeer is één grote groene ertessoep. Ja, dat klopt. Het is, uh, het pro dat probleem kan je oplossen. Uh, dan moet je het wel over een grotere schaal ook hebben. Want... Uh, uh, die, die natuurlijke processen, als je die dus, dus echt wil beïnvloeden, dat je die, die, die, die dat de langzame achteruitgang weer kan omzetten in een uh, vooruitgang. Dat er meer soorten zijn, ook onder water, de, de, de vissen en de, de waterplanten die op sommige plekken moeten kunnen komen. Ja, want wat is het grote probleem in het Markermeer? Het probleem is dat het door die harde randen van de, van de, de dijken en door het. Uh, uh, het, uh, de overheersing van het slip is eigenlijk dat, dat, dat, dat ecologische systeem... waar allerlei verschillende soorten eten en gegeten worden... Hè, en, en uh, vogels en vissen en waterplanten in samenhang... dat die saam, dat systeem verarmd is, te eenzijdig is geworden. En door die dynamiek erin te brengen... dus meer landwaterovergang, meer verschillen eigenlijk uh, in overgangen... kan je die, die, die dynamiek weer op gang brengen. En ook dus dat je... Die slip, niet het hele gebied moet slipperig zijn... maar je moet stukken met helder water hebben en stukken met slip. Nou, dan komen er weer meer verschillende vogels op af. De mosseltjes, noem maar op. En dan, dan wordt zo'n gebied weer ja, kan, kan, ja, veerkrachtig, ecologisch ook sterk. En dat is spannender in alle opzichten. Dat yes. is wat we willen bereiken op zo'n grote schaal. Nou is het idee van de marker waard is al, ik weet niet hoe lang geleden, afgeschoten... Ben ik nou heel simpel als ik denk van, ja, waarom haal je die dijk niet gewoon weg? Of maak je hem open? Breng je het gebied weer ja. in contact met het IJsselmeer, dan ben je toch ook van je probleem af? De, dan... Ja, je zou, kijk, je zou die afstandsdijk ook weg kunnen halen, eens bespreken. Want dan heb je dat, dat, dat natuurlijke gebied van die rivieren. Nu ligt hij de... Ja, helemaal weghalen. laten we hem openmaken. Je maakt, ja, je maakt hem open. Kijk, punt is dat voor de uh, klimaatverandering, en uh, we hebben een hele verandering in de waterhuishouding... En het, het euh, zoetwater moet je op bepaalde periodes kunnen opvangen. En dat die, die verschillen, ook om het, als het weer drogere periodes zijn. En daarom is gedacht om die compartimentering tussen de, eigenlijk het, wat het Markermeer heet... en aan de andere kant het IJsselmeer, om daar verschillen in te laten ontstaan. Dat je dat waterpeilniveau kan verhogen en verlagen aan de kant van het IJsselmeer. De kant van het Markermeer, dus, dus waar al die, die oude Zuiderzeestadjes ook liggen... Eh, noord hollandse kant. En dan, eh, daar kan je niet zo variëren met dat pijl. Dat is veel te, geeft veel, te veel overlast. En dat blijft dus op, dat, blijft op een lager niveau. En dan wordt die Houtrupdijk gebruikt om dit pijlverschil... dus dat je aan de verschillende kanten die dat kan opvangen. Dat Markermeer heeft gewoon inmiddels zijn eigen functie gekregen. Dat heeft dat op zich echt zijn eigen functie gekregen, ja. ja. Maar we zeiden het net al, eh, de plannen voor het Markermeer... zijn natuurlijk al, al heel lang geleden afgeschoten... De problemen met de waterkwaliteit in het Markermeer zijn ook niet van vandaag of gisteren. Wanneer gaat de eerste schop de grond in om dit probleem aan te pakken? Eh, wat mij betreft 2013, 2014, omdat dan de Houten Dijk eh, versterkt moet worden. Want die is ooit aangelegd voor de Markerwaard. Dus die is niet zoals je nu... Hè, die, die, die, die, die ligt er nu al veel langer dan toen verwacht werd met aan beide kanten water. En op dat soort momenten, dus als er al van die dijk versterkt wordt... aan de Noord-Hollandse kust wordt ook uh, aan de dijken versterkt... dan moet je die kansen pakken. Want dan kan je voor de helft van de prijs kan je meteen je natuurdingen aanleggen. En als, als er je... toch gewerkt moet worden? Ja, ja, ja en, en, en dan breng je het proces op gang. Dan, uh, als de straat open is, moet je niet alleen de riolering... maar meteen even die kabeltjes neerleggen, dat beeld. Dus uh, meteen beginnen eigenlijk. En dan is dit gebied, zo'n mooie vooroever met recreatie en natuur, ja, is dan ja. een, een goed beeld voor de horizon? Ja, het is te... je kunt het in je hoofd hebben, maar hier kan je gewoon zien dat het kan. En je ervaring is ook zo dat de mensen die hier komen en vanuit verschillende motieven en uh, dat het samen kan gaan. Je ziet het voor je, dus dat is een groot voordeel. Ja. Wilt u nou ook meedenken over de toekomst van het Markermeer? Dan kan dat. Aanstaande dinsdag is er een bijeenkomst voor het publiek in het stadhuis van Almere. En donderdag in Amsterdam. Meer informatie op vroegvogels.vara.nl Zolder. Een foto van een oude boot. Is dat soms van voor de folder? Van die oude vissersvloot. Jochi, dat is een gelukkie Ik was dat prentje jaren kwijt. Nou heb ik weer een heel klein stukje. Van die goede oude tijd. Waar is het water? In het krabbersgat Daar staan al blokken Betonnen hokken En aan de horizon Ligt Lelystad Eens ging de zee hier keer. Eens de golven, het land bedolven, ligt nu een dulderbaan, dankzij Den Haag. Opa en die kerncentrale. Meer. Opa is het echt waar zaten Toen nog kikkers in de sloot Jongen, toen was er nog water En dat water is nou dood We zijn bedonderd Wel een keer op Zelf niet wisten wat ze beslisten en als je insprak kreeg was het te laat. Al gaan we nog zo te keer goed komt alles niet meer. Het evenwicht is grond. Misschien dan staat er op een bordje laten. Hier heeft Rijkst. Dat was de Markerwaard-ballade, gezongen door Astrid en geschreven door Lennart Neigt. Het, het lied is een parodie, dat had u natuurlijk al gehoord. Een parodie op de bekende Zuiderzeeballade uit 1958. En was bedoeld als protestlied tegen de inpoldering van de Markerwaard. De Zuiderzeeballade was trouwens ook al een soort protestlied... want die ging over de goede oude tijd, toen er nog geen afsluitdijk was... en het IJsselmeer nog gewoon Zuiderzee heette. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week... Terwijl het wemelt van de libellen en de jonge kikkers en padden vrolijk kwaken... is de najaarstrek voor een hoop vogels al begonnen. Zo zijn steltlopers als de Zwarte Ruiter, Bosruiter en Witgatje al onderweg naar het zuiden. En zelfs onze grutto's trekken weg. En dit is geen grutto, maar... De Kemphaan, die rond deze tijd ook afdaalt naar het zuiden, is de Kemphaan. De in ons land steeds schaarsere broedvogel trekt nu met name naar West-Afrika. Niet getreurd, in de winter krijgen we bezoek van de Scandinavische kemphanen die weer bij ons overwinteren. Nog geen wegtrekkers op onze fenolijn 0356711338. Luister naar een samenvatting van de meldingen van deze week. Weertje sluiters uit Nijmegen. Ik zag de larven van het onze lieveheersbeestje... Ik heb kampervoeljes in en die roken heerlijk, evenals de lindenbloesem. Marjolein Boekhoven uit Dieren. Vandaag zagen wij in onze eigen tuin dat de Callicarpa aan het bloeien was. De paarse knopjes, daar kwamen de gele meeldraden nu uit. En ook een heel klein, onaanzienlijk bloemetje, het heksenkruid. Dat bloeide met mooie kleine witte bloemetjes. René Helwes in Vriesgelo. Uh, Ik heb in mijn tuin, in het bosachtige gedeelte, zwijnenpoep gevonden. Ik vind dat wel heel bijzonder. Goedemorgen. In mijn voortuin in Alkmaar staat een seringenboompje op stam, wat al gebloeid heeft. En toen we het wilden gaan bijsnoeien, bleek het opnieuw te gaan bloeien. Ik ben mevrouw Callanzee. Met verraatte Willy Bordes in de beeld. Aan de loofbomen is het Sint Jans lot duidelijk zichtbaar. Dat is het nieuwe schot dat de bomen maken omstreeks het feest van Sint Jan op 24 juni. En de rupsen van de Jacobsvlinder heb ik weer gezien op het Jacobskruiskruid. Rupsen met geel zwarte ringen. Dat betekent... Pas op, ik ben giftig. Blijf er vanaf. Toch altijd fijn, de Venolijn met Frater Willy Boor de Soap deze zondagochtend. Blijft u bellen, de Venolijn 035 671 338. Muziek van de Portugese Carlos Seixas. Uh, straks na negen uh, natuurlijk, nieuws over Janine. Maar eerst maar eens even reclame. En daarna nieuws gelezen door Gert Kluk Tot zo. De belangrijkste wielerwedstrijd ter wereld. En dan wordt er vol doorgetrokken daar aan kop van dat peloton. 3,500 kilometer dwars door Frankrijk. En in de vette zie ik daar dan dat groepje met die gele trui. Volgt de Tour van dag tot dag.